Volgens Chupe is het niet de vraag of Gaddafi vertrekt, maar wanneer. De acties van de NAVO in Libië zijn nu ruim drie maanden aan de gang. Maar een militaire oplossing lijkt nog niet in zicht. Ook Nederland doet aan de acties mee. En dat gebeurt met F-16's, een mijnenjager en zo'n 200 militairen. In het Zwitserse kanton Wallis is een Nederlandse alpiniste om het leven gekomen.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 De politie van Brabant-Zuidoost heeft een verdachte opgepakt... voor de aanslagen op koffieshop Carpedium in Helmond. De verdachte is een man van 58 uit Drunen. Ook zijn een woning en winkel in Drunen doorzocht. Daar heeft de politie een doorgeladen pistool, munitie... en een verboden mes in beslag genomen. Carpedium ging vorig jaar open... en de Helmondse onderwereld was het daar kennelijk niet mee eens. Kort voor de opening reed een terreinwagen de koffieshop binnen... en na de opening werden er twee handgranaten naar binnen gegooid.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat dus een knop het zijden en Born 9 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. En op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaandstad. Daar staat dus Geuzenveld en de Koentunnel, 4 kilometer. Sparen in eigen hand via westlandUtrechtbank.nl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 Met Dion de Graaf. Goedemiddag, het is vier minuten over drie. En u bent bij het tweede uur van Radio Tour de France. Laten we maar snel gaan kijken hoe het in de koers is. Dat ze zijn weer aan het klimmen, Gio. We zijn weer aan het klimmen, het gaat nu snel, de bergjes volgen elkaar snel op. We krijgen nu weer de volgende klim, vierde categorie, de Côte de Loupillac. Vierde categorie dus bij die eerste berg, inderdaad, Marcato als eerste boven, gevolgd door De Laplace. Voorsprong van de kopgroep met nog 89 kilometer te rijden, 3 minuten en 19 seconden. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Billy Joel was dat met pressure. NOS, <totstut> <tot> Sebastian Timmerman, Geo Lippens, de voorsprong van de kopgroepen loopt terug, hè? Ja, loopt terug, want uh, er is controle in het uh, peloton. En die controle is er op dit moment bij de ploeggenoten van Thomas Veclaire. De man in de gele trui, de Franse trots, de nationale trots hier in Frankrijk. En uh, zijn mannen van Europcar die uh, rijden op kop van het uh, peloton en doen dat zo hard dat inmiddels die voorsprong weer eens teruggelopen naar een kleine drie minuten, twee minuten en 56 seconden om precies te zijn. We zijn uh, druk bezig met uh, klimmen links en rechts. Marcato. die zojuist uh, opnieuw weer puntjes pakte voor de bolletjes trui. maar uh, zijn ploeggenoot Johnny Hogeland die in het peloton zit nog steeds niks gemeld over afstappen en dergelijke of over problemen. Die uh, rijdt natuurlijk echt in die bolletjes trui. Ik zie nu een uh, lekker band voor Danilo Hondo. De sprinter, tegenwoordig sprintvoorbereider ook uit de ploeg van Lamperen. De ploeg van Alessandro Petacchi. Ze hebben hem waarschijnlijk wel nodig in de finale hier. En die Marcato, toch mooi hoor, dat hij in de kopgroep zit namens Vacansoleil Heeft drie overwinningen op zijn naam staan. Eentje in de, de ronde van Ierland, eentje in de ronde van Slovenië. En de allermooiste is toch wel een uh, etappe-overwinning in de Vuelta a Chihuahua. En dat uh, ligt uh, ergens ver over de plas in uh, Zuid-Amerika. Uh, daar heeft hij dus ook een etappe gewonnen in 2006. Maar het is alweer een tijdje geleden. Goede renner trouwens, uh, Sebas. Maakt hij ook een goede indruk? Ja, hij doet uh, zijn werk prima in uh, de kopgroep waar wij dus nu uh, met die nieuwe regels weer uh, ietsje dichter achter mogen rijden dan wanneer we uh, niet in de uitzending zijn. En uh, een van de uh, juryleden op de motor die dat allemaal regelt, regulateur zoals dat zo mooi heet, die zei al we gaan het de eerste dagen zo doen en dan zien we wel misschien dat we daarna ietsje makkelijker worden. Niet verder vertellen, we gaan het wel eventjes afwachten, maar wij kijken naar Marcato die daar met een uh, mooie rechterrug, beetje stel à la Aad Vier-auto ook altijd. Had, zit uh, heel mooi op zijn fiets, het uh, tempo uh, aanvoert. Nu afgeeft naar de linkerkant, achter de rug trouwens, van uh, Anthony de Laplace. En zo schuift men dan uh, naar voren. Die Gregorio in dat uh, Astana-blauw, nu uh, vooraan. Elvarez, hebben we al eerder gezien in de Tour, in een ontsnapping zit daar achter in het rood van Cofidis. En dan heb ik de namen van Sebastien Minard en Arthur Vichot nog niet genoemd. En dan hebben we alle koplopers, alle zes koplopers van de dag genoemd in de. Uh, hitte in Frankrijk weer. De hitte is uh, teruggekeerd naar alle dagen met regen, maar we hebben er ook vandaag alweer een flinke bui over ons heen gehad. Dat was net voordat uh, de start was en toen uh, was het niet alleen een regenbui, maar er zaten ook flinke hagelstenen bij en als ik zo naar de lucht kijk zou het me niet verbazen gezien de bewolking en het drukkende weer als we vandaag nog een keer een flinke donderbui over ons heen krijgen. Goed, de zes man vooraan rijden goed samen, tempo ligt hoog, toch ruim boven de 40 km. Meter per uur, nu op een plateau. Mooi uitzicht. En inderdaad, in de vetten, daar zie je het al. Daar komt de volgende onweersbui langzaam maar zeker aan. Leontien van Morsel, Olympische titels, wereldtitels, eh, ook twee keer de Tour de Femin. Waar is die gebleven? Ja, die is er niet meer. Jammer hè. Ik heb drie keer de Tour gereden tijdens, uh, tijdens mijn eigen carrière. Ik heb één keer nog in het voorprogramma mogen rijden van de mannen. En uh, ja, die won ik niet, werd ik 31ste. Maar uh, dat was wel mijn mooiste tour. Dat is eigenlijk heel raar als je twee keer de tour ja. wint. Maar gewoon die entourage. En uh, ja, je wordt dan gedragen door, uh, door de mensen aan de kant. Dan rij je hele stukken rij je echt met kippenvel. Dat is waanzinnig. Dus eigenlijk vind ik gewoon dat de tourorganisatie gewoon weer de vrouwen in het voorprogramma moeten zetten. Ja, maar waarom hebben ze het er. Uh, 2009 is die nog gereden. Waarom hebben ze hem eruit gegooid? Uh, nou, hij is natuurlijk al heel lang niet meer. Volgens mij al twintig jaar niet meer... of vijftien jaar niet meer in het, in het voorprogramma nee, van de mannen. Nee. En ik vind dat moet gewoon terugkeren. Want dan krijgen ze ook... dan is alles daaraan aanwezig. wat en dan is dan, dan ook... de reden dat ze dat niet doen? Nou, ik denk... Uh, wat ze toen als reden aangaven... dat, uh, ja, dat als, de, als de vrouwen iets achterliepen... op, uh, op, het, op het programma... Dat, het dan, uh, ja, dat ze het organisatorisch... Uh, niet goed konden leiden. Dat, uh, dat was de reden die ze aangaven. Maar dan denk ik van... Je laat ze dan, uh, laat ze dan uh, veel eerder starten. Het ja, is zo opgelost. Kun jij daar iets mee? Want je bent wel een voorvechter... Hè? Om, om, om het vrouwenwielrenner veel meer onder de aandacht te brengen. Ja, ja. ja. Nou, wij zijn natuurlijk al heel lang bezig om... Uh, ja Om, om het, de aandacht, dat het de aandacht krijgt die, uh, die het verdient. Uh, ja, ik denk dat ik eens een keer met de Tour uh, baas moet, uh, moet gaan, uh, gaan spreken. Ik ga de uh, cursus Frans doen. En dan ga ik in mijn beste Frans ga ik nog een keer alles in de strijd gooien. We gaan snel he, nog even in de, in de Tour kijken. Wat is er met Geesing, Rio? Ja, materiaalprobleem. stapte van de fiets af aan de kant van de weg. En laat dan even een van de mechaniciërs van Rabobank aan zijn stuur prutsen. Met een inbusbouwtje. En nu staat dat stuur weer goed vast. En dan wordt hij gewoon weer naar voren gereden door Chalingi. Zijn trouwe helper. Eén mededeling nog. Ik belde zojuist even of ik SMS e met Michel Cornelissen, ploegleider van de ploeg. Hoe is het met Johnny? Antwoord, ja, prima. Dus dat is goed nieuws. Gelukkig. Even weer paniek. Prima. Zou hij zich echt prima voelen? Ja, nou, ik geloof het echt. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet, dat is, echt, uh, dat is ook een oermens. Ja. Steven Rooks had een, had een, schreef in zijn column vandaag in het, uh, in het AD dat hij zei, je moet dat niet doen, Johnny. Dus het is slecht voor je. Om, uh, het is bijna gevaarlijk om zo op de fiets te gaan zitten. Ja, kun, je dat, da kun je daar iets bij voorstellen? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat uh, Steven de Jong... die is natuurlijk ook wel uh, een paar keer in zijn carrière... heel hard en val gekomen. En ja, die weet hoe zo'n lichaam voelt. Ja. En ik weet niet of dat hij ooit 33 hechtingen heeft gehad. Maar een lichaam moet natuurlijk extra, uh, extra werken om, uh, om alles te helen. En ja. zo'n toer... Ook al heb je, dan moet je niet alles... dat je niet ten val komt... dan, dan is een toer als waar. Laat staan nu voor Johnny. Ja. Even terug naar de... want jij moet met die toerdirecteur gaan praten. Dat is wat je moet doen. Ja, ik ga, het, uh, ja, ga ik doen. Ik ga mijn Frans ophalen en dan ga ik in mijn beste Frans. Ga je me assisteren? ja ik, met jouw ik, wil dat, ik wil dat Spreek best doen. Ik... Spreek jij vloeiend Frans? Nou, vloeiend is overdreven. Maar ik kan het wel een klein beetje. Uh, waar zouden we dan op aan moeten sturen? Want... Uh, ze hadden hem in het voorprogramma, ze gooien hem daaruit. Niemand schijnt zich daar echt druk uh, over te maken. Waar moeten we beginnen? Waar moeten we beginnen? Ja, gewoon, uh, ik, ik denk dat... Uh... Ja, dat mensen zich moeten gaan verdiepen, hoe spectaculair het is. Want er wordt, ja, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd... ja, maar het ziet er niet uit. En, het, gaat en zo, niet hard het gaat niet hard genoeg. Nou, als je nu naar de snelheden, snelheden kijkt die die meiden rijden... en hoe spectaculair uh, de, de finales zijn... ja, dan is het gewoon... Uh... Ja, net zo spectaculair als, uh, je, als, als de finales uh, die, uh, die je nu te zien krijgt. Ja. Dus uh, ja, ze moeten er gewoon weer een keer aan geloven. Nou, merk jij dat uh, door de prestaties van Marianne Vos... Dat, er wel weer wat, dat het wel weer wat aangetrokken wordt, die belangstelling? Nou, een klein beetje, maar ik vind niet... Uh, uh, de, ja, ik, ik vind dat ze veel meer aandacht verdient. En... Uh, ja, ze wint alles wat, er, wat, er, wat, wat, wat ze kan winnen. En uh, ja, nogmaals, wat ik, wat ik straks aangaf. Ja, ik vind ook, uh, ja, dan kijk ik even naar jullie. Ik vind gewoon dat jullie af hadden moeten, re moeten reizen naar, naar de Giro. En niet even een flits van, uh, van de laatste etappe en de laatste tijdrit. Maar ja, dat had gewoon, iedere dag had ik dat gewoon. Uh, had ik dat graag willen zien. Ja. Dus uh, ik zat hier in Nederland en uh, ja, je hebt bijna niks meegekregen. Ja, je kijkt heel boos naar mij. Ja, en ik vind je altijd heel leuk. Maar ik vind ook dat jij, jij staat daar weer dichterbij. Daar moet jij ook je best voor doen. Je bent zelf een vrouw. Dus ik denk dat jij ook gewoon een keer met de vuist op tafel moet gaan slaan. Zo, ik krijg op mijn onder Tijd voor muziek. er nog uh, vanaf het Domplein in Utrecht. En nu gewoon vanuit Hilversum. Roel van Welzen met Diep. La chronique du tour. De wielenwereld is van oudsher een conservatieve wereld. Al dat de laatste jaren wel iets. Dat was in 1993 nog niet het geval. Al deed Wielenploeg TVM een poging tot vernieuwing. Danny Nelissen en zijn teamgenoten keken verbaasd op... toen bekend werd dat de ploegleiding had besloten om een diëtiste mee te nemen. Ja, we hadden een sponsor, um, uh, Extran. Nou, dat was uh, Nutritia. En, uh, bij Nutritia hadden ze het idee van... Uh, laten we nou eens even goed kijken in de tour... wat die jongens allemaal uh, tot zich nemen. En dus kregen we een diëtiste mee naar de tour. Nou, dat was uh, geen uh, succes. Ja, je, je moet je dan toch een beetje kunnen indenken... zo'n beetje uh, uh, links, uh, uh, milieu, uh, dus groen, geitenwolle sokjes, slippertjes aan... Ja, de wereld willen verbeteren. Weet je, ja, dat paste niet echt bij ons. Het was, ja, het, het, ja, het was, voor ons was het gewoon een heel vreemd type. En dat, ja, dat zie je eigenlijk niet in de, in de wielrennerij. Daar heb je mooie missen. Euh, leuke vrouwen langs de kant van de weg die je op je roepen omdat je rugnummer op hebt, maar niet uh, zulke types. Die zijn normaal gesproken, zie je die niet in de buurt van, van wielenploegen. Uh, ja, dat maakte het dus gewoon eigenlijk al gewoon vanaf het begin al bizar. Nou, we waren, in eerste instantie waren we niet zo, niet zo achterdochtig... maar op een gegeven moment begonnen begon ze echt aan alles te tornen wat we, wat we deden. Kijk, naartoe moet je gewoon eten wat je op kan. En we waren s'avonds, eh, aten we gewoon een marsje als, als zeg maar, als toetje. Hè? Dus eh, om niet iedere dag weer de platte kazen dus, eh, te moeten eten, de kwark. En toen eh, zei ze, ja, dat, dat kan niet jongens, jullie kunnen geen mars eten. Je moet eh, zoutstengeltjes eten. En wij hadden echt iets zo van zoutstengeltjes... Er zit heel veel zetmeel in, dat zijn koolhydraten. Nou, nou, we hadden echt zoiets van, nou, uh, dit gaat helemaal fout. We zijn zelfs op een dag, zijn we gewoon collectief naar de McDonald's gelopen... aan de overkant van het hotel. <laughs> en hebben we allemaal een big mac op en zijn we terug naar het hotel gelopen. Dus uh, dat ging helemaal fout. En dat, uh, dat escaleerde op een gegeven moment ergens in Andorra in de Pyreneeën. Toen had ze er slipjes gewassen na nou, twee weken, geloof ik. En toen hebben we... Ja, wielrenners die uh, vetten een zeem in, en toen hebben we haar uh, slipjes ingevet met broekenvet. En we hebben daarna niet meer gezien. Voetbalhumor in de wielersport. Ja, voetbal. Nou ja, ik denk dat dit gewoon echt de wielerhumor was, want toen ze dus die, uh, want ja, dat krijg je dus nooit meer uit je broekjes, dus uh, uit je slipjes. En uh, ja, dit is, ja, weet je, je moet ook een beetje de cultuur van de wielrenner hebben. Die wielrenner, uh, die leeft al 100% voor zijn vak. En als je daar heel veel veranderingen gaat aanbrengen in een tour... de belangrijkste wedstrijd van het jaar waar je de meeste stress en pijn leidt... Ja, dan, uh, dan denk ik dat dat niet, uh, niet helemaal uh, op zijn plek was. Want nu is het volgens mij uh, redelijk normaal... Hè, dat de mensen inderdaad van er gaan, er gaan koks en dergelijke mee. Ja, ik weet dat tot, uh, tot Boretti een hele keuken uh, naar Frankrijk verscheept... om um, um de jongens van Rabobank uh, goed te voorzien van, van het juiste voedsel... Nou, het was gewoon te vroeg. Het, uh, het, is, uh, het, wa het was vooruitstrevend, maar uh, misplaatst en te vroeg. Ja, Gio, hoe, uh, hoe is het in de koers? Ze hebben lekker gegeten, geloof ik, hè? Ja, ze zijn op dit moment uh, aan het eten. Ze hebben net uh, die etensakjes aangenomen. Het gebeurde gelukkig een beetje op een uh, licht hellende weg... waardoor het tempo niet al te hoog lag... En dan kan dat peloton rustig die zakjes aanpakken. Ach, en als je dan een keer een zakje mist, dan is er altijd wel een ploeggenoot die er nog mee aan kan komen. Zodat je uiteindelijk wel in ieder geval de nodige koolhydraten, het nodige voer kunt binnenwerken. Want dat is heel erg belangrijk voor de renners. Ik zie wel dat het tempo in het peloton weer aardig wordt opgeschroefd. Nu weer een mannetje van Lampre aan kop. Daarachter nou, iemand van Katusha. Dan zien we het groen van de ploeg van Thomas Verclaire. We zien iemand van Mobista, de Spaanse ploeg. En twee helpers van de ploeg van Katusha. Cavendish, en dan zien we de gele trui daar zo ongeveer in het achtste, negende wiel. Thomas, Veclair, Prins, heerlijk daar vooraan. Hij neemt geen risico en laat zijn ploeg. Vijf. Ja, zes man zelfs in totaal laat hij de koers vandaag controleren. Dat hoort ook zo, als je gele truidrager bent, dan heb je verplichtingen en dan moet je inderdaad de koers controleren. Dan kijk ik naar de achterkant van het peloton en dan zie ik daar een paar Rabo-renners. En dan is het toch altijd even oppassen geblazen, meneer Sanchez, dat je niet met je wielen in de berm terechtkomt. Want dan zou je nog wel eens een keer daar in die greppel terecht kunnen komen. Luis Leon Sanchez, die heel eventjes op het gravel aan de zijkant van de weg terechtkwam, maar niks aan de hand. Want het tempo in het peloton ligt niet hoog. Ze doen het op dit moment gewoon even rustig aan. En dat is dus gunstig voor een renner als Johnny Hogeland. Want dat uh, sms-te Michel Cornelissen zojuist ook nog eventjes. Hij zei ja prima, het koersverloop is gunstig voor Johnny. Hij kan rustig herstellen op de fiets. Nou, morgen nog zo'n dag. En dan zou het wel eens heel wat prettiger kunnen zijn voor Hogeland. Want dan gaan we de bergen in. Ik neem aan dat hij niet met de eerste mee omhoog gaat als het bergop gaat daar. Maar dat hij rustig in een bus probeert bovenop Luce Ardident te komen. In die eerste Pyreneeën etappe. De voorsprong is weer wat opgelopen. 3 minuten en 30 seconden is het nu met nog 75,5 kilometer te rijden. Dat weet ook de kopgroep. De kopgroep die op dit moment Villeneuve binnenrijdt. En dat betekent dat de kopgroep 83 kilometer heeft afgelegd. Veel publiek hier langs de kant. Wat grotere plaats op het traject van vandaag. En heel veel aanmoedigingen te zien voor Thomas Veclaire, de man dus in het geel, in het peloton, hierachter. Hij was al populair bij het publiek. Hij is alleen nog maar meer populair geworden uh, sinds hij die gele trui heeft uh, veroverd. Ik heb nog niet zo heel veel aanmoedigingen gezien voor Johnny Hogeland. Had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Ook hij staat veel, veel in de aandacht. Vanmorgen ook bij de bus van vakantse Vele cameraploegen die uh, een reactie wilden hebben van Johnny Hogeland. Dat hij het toch ging proberen. En hij was er zichtbaar toch wel van onder de indruk. Een ploeggenoot van hem. Dus mee in de ontsnapping van de dag. Wat heet Marco Marcato Die uh, zette die ontsnapping zelf op gang. Hij was het die als eerste demareerde van uh, de zes die voor aanrijden. En verder zien we dus uh, Remi Di Gregorio, een Fransman. Sebastien Minard, ook een Fransman. Arthur Fischio, ook een Fransman. Julien Alvarez, ook een Fransman. En Anthony Delaplace, uh, de ook een Fransman. Dus kortom, het is een uh, Franse kopgroep vandaag. Vooral Franse kopgroep. Met die ene Italiaan dus bij. En dat uh, terwijl het pas ook. Overmorgen, de 14e juli is, dan pas is het de Franse Nationale Feestdag. Dat is het, uh, nou, de Fransen lopen er nu in de Tour al een heel klein beetje op vooruit. Villeneuve ligt weer uh, achter ons. De renners die, uh, gaan weer een beetje wat naar beneden. Dat betekent dat de snelheid weer oploopt tot boven de 60 kilometer per uur op deze uh, dag. Die we een beetje kunnen bestempelen als uh, vrouwenwielendag in de media. Want Marianne Vos is de gast in de Tour. Annemiek van Vleuten is de gast in de Tour. En Marjo Hansson is dat ook. En van Tievemoors. Zit het bij ons in de studio. Oh la la. <laughs> een hoop los hier in de studio. En dan is het ineens uh, één minuut over half vier. Tijd voor het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Renate Evers. Een medewerker van NRC Handelsblad is Syrië uitgezet. De man, Maarten Segers, studeert daar en schrijft sinds een paar maanden over de onrust in Syrië. Volgens NRC werd Segers uren vastgehouden en daarna tot ongewenste vreemdeling verklaard. De Libische leider Gaddafi is bereid op te stappen, zegt de Franse minister Juppé. Het is volgens de minister niet de vraag of Gaddafi vertrekt, maar wanneer. Hij baseert zich op informatie van gezanten die achter de schermen in gesprek zijn met de Libische leider. Een Nederlandse alpiniste is in Zwitserland om het leven gekomen bij een afdaling van een berg. Ze vloer haar evenwicht en viel ver naar beneden. Een andere klimmer probeerde haar nog op te vangen en raakte zwaar gewond. Volgens de politie zat de vrouw niet met een touw aan de andere klimmers vast. En de politie heeft een man opgepakt voor de aanslagen op coffeeshop Carpe Diem in Helmond. Mensen uit het drugsmilieu waren kennelijk niet blij met de komst van deze tweede coffeeshop in de stad. En burgemeester Jacobs werd met de dood bedreigd, nadat hij de coffeeshop een vergunning had gegeven. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elsloo en Eurmond nog drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrijgegeven. En op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting richting Zaanstad. Tussen Geusveld en de Koentunnel, 5 kilometer. En op de andere rijbaan, daar staat dus Oostdorp en Kloppen Nieuwe meer. een file van 2 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 55. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. Alors, alors. alors. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance. qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde.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 Alors on chante la Alors on chante Alors on chante Johnny La gente estam Loca Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors on danse Hit van vorig jaar, Stroma, nummer 55 in de Tour Top 100... met Alloog en Dans. Uh, Leontien van Morsel, um, ik heb net heel flauw even afgekapt... Uh, omdat jij vindt dat, uh, dat er veel meer aandacht moet zijn voor het vrouwenwielrennen. Ik zit daar natuurlijk nog wel over na te denken wat dat dan is... dat dat niet gebeurt. Ik moest wel even denken aan Janine Longo... die uh, uh, net weer uh, Franse uh, kampioen is geworden... 52 jaar, dat is natuurlijk een, een prachtverhaal. Maar uh, het zegt ook wel wat over de sport. Het is toch gek dat iemand zo uh, lang mee kan doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, aan de ene kant begrijp ik wat je bedoelt. Maar aan de andere kant, Johnny Longo, dan heb je het ook wel over iemand. Dat is natuurlijk... Uh, ja, zij is volgens mij... Uh, ja, zij is gewoon echt... Zij leeft alleen maar voor het fietsen. En uh, ja, het is gewoon een mega-groot talent. Dus uh, je kan niet zeggen, omdat zij nog steeds meedoet aan de top, uh, dat het dameswielrennen niks voorstelt. Want ja, ik zou zeggen, gooi het wat vaker op de buis... dan kun je zien dat het wel degelijk wat voorstelt. En uh, dat het ook gewoon echt serieus genomen moet worden. Omdat er echt gewoon... Ja, kijk naar de gemiddel, gemiddelde snelheden. Dus uh, ja, Longo en, uh, is gewoon een fenomeen. Ja, oké, okay, dus jij zegt, die staat er eigenlijk los van. Maar ik begrijp wel dat mensen zeggen... ja, als iemand uh, straks in Londen van 54 naar voor medailles gaat... dan uh... Ja, weet ik niet precies hoe die sport in elkaar zit. Ja, maar als je dan uh, kijkt dat. Uh, uh, zeg maar. degene die goud pakt in Londen. en. Uh, zeg maar de twintigste tijd rijdt. Uh, die de mannen ook uh, hebben gereden. Ja, dan denk ik dat dat ook iets zegt over. over longo. Mm -hmm. Zo eentje wordt er misschien. één keer geboren en daarna nooit meer. Nee. Dus, een, uh, dat is niet normaal. Nee, ja, het is gewoon. Dat is, het is überhaupt niet normaal dat je. Uh, op je 3,54ste daar nog voor kiest. Dan denk ik van... ja, ik, ik uh, heb het wielrennen altijd machtig mooi gevonden. Maar er is nog meer in het leven als alleen wielrennen. Ik, ik vond het waanzinnig, mijn uh, sportcarrière. Maar het leven wat ik nu heb op dit moment... ja, dat vind ik ook waanzinnig. En ik zou er niet aan moeten denken... om tot mijn 54ste alleen maar bezig te zijn met wielrennen. En uh, er alles voor te doen en, en ervoor te laten. Dat is echt... Uh... Ja, is het dus leven. dat leven wat zij nu leidt, dat is voor jou... Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat zou voor mij... Ja. Kijk, zij kiest daarvoor. Ja. En ik heb daar heel veel respect voor. Maar dat zou voor mij niks zijn. Dat, uh, nee, ik zou het leven wat ik nu op dit moment heb... met uh, een pracht van een dochter en een heel leuk sociaal leven... Ja, dat zou ik niet willen missen. En ik heb het beide gehad. Ik kan terugkijken op een hele mooie carrière. Ja. En uh, ik heb nu ook gewoon een heel leuk leven. Ja, had jij toen al het idee uh, dat zij zo lang zou doorgaan? Ik bedoel, ze was wel anders dan de anderen. Hè? Laten we daar duidelijk ja, over dat zijn. Is, dat is ze nog steeds. Nee, ik had op een gegeven moment wel gedacht van, ja, die zetten wel een punt achter. En uh, Longo is. Uh... Ja, als je, als je longo uh, ziet rijden, is ook altijd bang, zoals ik bang ben geweest tijdens mijn wielercarrière. Ja, op een gegeven moment wil je toch ook gewoon rust. Weet je, dat je, ja, zij is volgens maar mij bang op de fiets. Ja, ja bang, bang op voor... de fiets om gewoon te vallen. Ja. Dat zie je. Zij rijdt net zo paniekerig als ik vroeger reed. En uh, ja, als je dan de vergelijkenissen wil trekken tussen mij, Longo en, uh, en, en Marianne Vos, Marianne Vos zit zo relaxed op de fiets. En ja, wij waren altijd heel paniekerig, altijd met de handen bij de remmen en altijd aan de buitenkant. Kant, nooit in de zuiging van het peloton. Mm -hmm. Ja, ik ben daar wel jaloers op. Als je dan echt gewoon uh, kijkt hoe, uh, hoe Vos er nu zich zo tussenrijdt en en tactisch, hoe sterk dat zij rijdt. Ja, dat heeft Longo niet en dat heb ik ook nooit gehad. Nee. Zullen we hem even proberen? De Tourflits? Ja, de Tourflits. Daar komt hij. <lacht> ja, nou, Hallo, zien. Gio. Hé, hey Leontine, nou hey, Ik nog eens een keer door jou te worden aangekondigd. Ja, ja dat is mooi, toch? Hey, ik zeg je naam goed nu, hè? Ze hebben ja, hem tien wel, keer, <laughs> keer voorgezegd. Hé, hey, hoe staat het ervoor? Hoe gaat het? Nou, we hebben nog steeds een kop uh, Twee minuten, 52 seconden. Voorsprong met nog 64 kilometer te rijden. En je ziet toch voortdurend die uh, sprintersploegen... zie je uh, toch wel op kop van het peloton rijden. Terwijl ik nu toch even met een klein beetje angst... kijk naar uh, Remy Di Gregorio, de man van Astana. Ja. Aan de achterkant uh, van die kop. Kopgroep, want uh, nou, die maakte toch wel zo'n stuurfoutje. En uh, toen moest ik ineens denken, inderdaad, aan wat jij net vertelde, Leontien. Dat met de handjes aan de remmen rijden. Ja. Nou, die Gregorio, nou, het zag dat toch niet echt Jij ja, zag mij een beetje door die uit. bocht heen sturen, ja. zeg maar. Gewoon drie keer door één bocht heen sturen. Dat zag jij een beetje dat voor je weer, hè? Eventjes gewoon in de herhaling, gewoon nog even doorsturen. En dan nog een keer doorsturen en dan nog een keer doorsturen. Ja. Ja. Maar goed, je kan er wel meestal, meestal hè, heelhuids ja. doorheen. Ja, ik heb alleen maar hard vastgehouden in Athene toe met die val. Maar goed, daar ja, heb ik nog een paar alweer... aardige schaafwonden van Juist, maar dat hebben we allemaal volgens mij alweer een beetje verdrongen, die valpartij. Maar goed, die kopgroep dus, ja, ze werken goed samen daar uh, vooraan. En uh, ik weet inmiddels ook dat uh, Anthony de Laplace, een van de mannen in de kopgroep, de Benjamin is van deze Tour. Want hij is 21 jaar en 304 dagen oud, betekent dat hij binnenkort uh, verjaagt. En als we dan even kijken in de geschiedenis van de Tour, was de laatste man die op die leeftijd een etappe won. Het was best een grote hoor, maar toen wisten we dat eigenlijk nog niet echt. Dat was Lance Armstrong, die was 21 jaar en 296 dagen oud. Toen won hij de achtste etappe van de Tour in Verdun. Maar goed, hij was toen ook al wereldkampioen. Dus we wisten eigenlijk wel dat we een hele aparte renner hadden. Maar dat hij de Tour ooit zou kunnen gaan winnen. En dat daarna nog eens een keer zes keer zou doen. Zeven keer in totaal. Dat hadden we nooit gedacht. Maar ja, de Laplace dus misschien voor de etappe-overwinning. Er is ook één mannetje hier in de kopgroep. Nou, nah, van het geel dromen, Sebas, zal hij zeker niet doen. Maar ja, er is altijd eentje die het dichtste bij de gele trui staat. Julien Elvares van uh, de Koffiedisploeg. Maar ja, op meer dan een kwartier... Nou, daar mag hij inderdaad alleen maar van dromen. Want zo'n verschil gaan ze vandaag niet eens krijgen. De kopgroep van zes. Want het blijft maar schommelen rond die drie minuten. Terwijl wij in uh, franche rijden. En daar ook weer gaan klimmen voor de derde keer vandaag. Een kort van de derde categorie. Vier kilometer is die lang. We zijn er inmiddels aan begonnen. We hebben de banieren waarop de aankondiging staat. Uh, uh, weer, zijn we weer voorbij gereden. En dan kijk ik naar die uh, Anthony Dellaplast die in de laatste positie zit. Heel dun mannen. Is dat zeg, als je hem zo van achteren ziet rijden, hij uh, rijdt langzaam naar voren. En Marcato maakt een uh, goede indruk, de Italiaan, van uh, vakantie Hij voert ook nu weer het tempo aan. Samen met, nou de moet ik inmiddels zeggen, hij laat zich afzakken. Nu die Gregorio met die Julia Alvarez. Ze zien dat uh, gele bord weer waar de tijd op staat. En daar staat dus uh, een drie sowieso uh, van voren op. In deze etappe die snel gaat. Want het gemiddelde na twee koersuren ligt ruim boven de 45 kilometer per uur... Het is een uh, snelle etappe. Nu gaat de tempo natuurlijk even behoorlijk omlaag. Rond de 20 per uur. Omdat het toch best wel behoorlijk snel oploopt hier in uh, Villefranche. Goed, de Villefranche de Ruergue rijden we dus nu op. Sonny Hogeland hoeft zich absoluut geen zorgen te maken om de bergtrui. Hij weet één ding zeker. Dat hij uh, die na vandaag ook weer uh, om gaat krijgen. Als hij tenminste de etappe uitrijdt. Maar voorlopig zijn de signalen dus goed. Even wat achterstand net voor Remy Di Gregorio van Astana. Maar de Fransman in Casino... De staande dienst sluit weer aan, dus hebben we de zes weer vooraan bij elkaar. Radio Tour de France en l'été se passera bien. <mys>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 Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing. Vrolijk van, hè? Don't you worry about a thing van Stevie Wonder. Vuur de ma fenêtre, ik de bâtiment. En vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Je comprendra pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Carte postale. Een inzichtkaart uit de tour van Jeroen Villard. Bonjour Jeroen! Bonjour, chérie. <laughs> Staan niet alleen maar zonnetjes op je aanzichtkaart vandaag, hè? Nee, maar altijd even begin over het weer. Nou, het weer boven de Place du uh, uh, Wiedmé. De pla het plein van de 8e mei. Lelijk plein trouwens, uh, startplein in Oriak. Het was eerst heel zonnig, maar toen kwamen de grijze, zware wolken. Ik was al even op weg in de etappe. En toen ratelde het ros, ratelde rataplam op mijn dak. Vreselijke hagel. Echt als stuiters zo groot op het dak. En ik vreesde voor de renners. En die hebben het eh, Sebastian, heeft het ook al verteld, allemaal ook op hun helm gekregen. Het publiek langs de weg zag ik wegduiken in po onder pompstations, uh, onder bomen. Uh, nu, ja, nu is het weer helder en is het gebeurd, maar het was toch weer glad. En uh, het mooiste was toch wel uh, Le van vandaag. Die heb ik nog uh, kunnen lezen toen het droog was. Weet je nog van uh, uh, uh, die gele figuur die in ja. de eerste etappe het peloton liet vallen... waardoor komt Contador, et cetera, et cetera, ja. achterstand kwam. Uh, Wie is het? Weten ze het al? Uh, Gerard Einès, een collega niet van equipe die heeft dagenlang oproepen gedaan naar la Dame Zone, de gele... Dame, het, werd vermoed, het werd vermoed dat het een vrouw was die ja. iets te ver voor overgebogen was. Omkeek en eh, niet goed oplette. Trouwens, de kazak Igiski, zoals hij hier in het artikel genoemd ook niet. Want die was de eerste die er tegenaan tuimelde. Vervolgens een heel groot pak met contador er erin. En het onderzoek ging door. Echt dieptejournalistiek van Lekip. <lacht> en wat heeft het uh, opgeleverd? En het is geen vrouw. Het is gewoon Theo een vrijgezette roodharige brildragende 13-jarige jongen uit Les Herbiers... Niet. In de buurt van de buurt van Le Mont des Alouettes. En ik zie hem hier zitten op uh, uh, van die uh, uh, rode hotelstoelen in een lobby. Yeah. De hand schuddend van Alberto Contador. Beetje verlegen glimlachend. Maar moet mo je horen wat hij vertelt. Uh, hij stond daar. Mo moeder had gezegd, uh, uh, duw je naar voren. Maar op het moment dat het gebeurde, voelde ik een grote schok. En ik uh, werd naar achteren gegooid tussen, tussen de en ik ben opgestaan, ik had pijn in mijn in mijn zij, in mijn linkerzij en aan mijn, uh, aan, aan mijn uh, pols. Ik, en ik zag al die renners op de, op, het, op de grond liggen. En ik wist niet waarom. En toen begreep ik dat het allemaal door mij kwam. Ah. Ja, 13 jaar ben je en je veroorzaakt een ravage in het peloton. Nou, die NS, die col columnist, die had uh, voorspeld dat uh, in het geval van een nederlaag van Contador... De Gele dame een medaille de reconnaissance. Een soort uh, erkenningsplak zou krijgen. Nou, het is in ieder geval erledigd, uh, Uitgepraat, uitgesproken. Alberto glimlacht met Theo tegenover zich. Alberto krijgt het nog moeilijk genoeg met pijn in zijn knie. Ja. En ik ben inmiddels aangekomen in Carmo. Nou, op de aanzicht zou ik nou niet schrijven... dat je daar nou beslist is... Heen moet. Ik zie daar collega Huizing van de Fara zitten. Uh, die heeft hier een huisje. Die zal misschien liggen aan, uh, aan zijn uh, al uh, eeuwenlange uh, werkzaamheden bij de VARA. Goede socialistische omroep. En dat doet me denken aan de grootste man van deze streek, en dat is Jean Jauret historische politicus, die hier in, uh, waar hij geboren werd in Castres, maar vooral in Carmo, heel veel belangrijke dingen heeft gedaan... als Kamerlid voor deze streek, voor de mijnwerkers en de glasblazers... die hier hun belangen zagen door Jean Jaurès vermoord in 1914... omdat hij had geprobeerd als Frans politicus de Eerste Wereldoorlog tegen te houden. Van die, meine, van die mijnindustrie is niet veel meer over... Opvolgers van Joré hebben geprobeerd om dit gebied weer nieuw leven in te blazen. Dat doen ze ondertussen door 60.000 euro voor de tour neer te leggen. En voor de rest kun je hier naar de geschiedenis gaan kijken... van de mijnindustrie in Cap Decouverte. Merci, Jeroen. Heel snel de groeten, echt heel snel. Aan mijn dochter, aan Kijk. Merel, moraalmeid. En dan weer naar de koers, want uh, ja, ze zijn weer aan het klimmen natuurlijk. Sterker nog, ze hebben geklommen, want nu komt Marcato als eerste boven weer op dat coachje van de derde categorie. Het vlakte wat af, maar ik moet je eerlijk zeggen, er wordt hem geen stroopbreed in de weg gelegd. Ze vinden het allemaal best dat hij de punten verzamelt. En dan zie je hem ook nog even praten met zijn medevluchters. Dus nee, deze mannen die werken echt letterlijk goed samen. Ze weten wat de belangen zijn. Ze proberen met z'n allen vooruit te blijven in deze overgangsetappe in de richting van de Pyreneeën. En dan kun je maar beter goed samenwerken, dan kun je maar beter. Keurig kop over kop draaien. In het peloton Louis Luis Leon Sanchez natuurlijk de winnaar van de etappe van een paar dagen geleden voor de rustdag. De meubelen gered voor Rabobank hoorde ik toen zelfs zeggen. Dat nou, lijkt me allemaal een beetje erg vroeg op het moment dat de Tour nog maar net begonnen is. Want we zitten net op het einde van de eerste week, begin tweede week. Dus uh, laten we zeggen dat er nog heel wat meubelen uh, boven water uh, staan. Rabobankvloeg uh, die behoorlijk uh, vooraan rijdt. We zien Robert Geesink daar ook uh, op uh, de derde. Gewoon rijden. Gewoon meerijden met de mannen in die beklimming. En zojuist kregen we ook een blik op de slachtoffers van eergisteren. Op Johnny Hogeland en Juan Antonio Fletcher. Fletcher alsof hij arm en beenstukken aan had. Alle ledematen verbonden. En uh, Hogeland met een uh, ingetaepte koud. Het lijkt wel een kous die, die hij uh, die die daar over die kuit heen heeft. En aan de andere kant ook nog een stevig verband. Zo rond zijn uh, knie Hogeland. Die uh, op het moment dat hij in beeld werd genomen door de camera gewoon vrolijk op de betaling ging staan. Even tak Tak, tak, wegreed bij die camera. En toen uh, duidelijk liet blijken dat het allemaal wel prima gaat. Dat is in ieder geval prettig nieuws. 2 minuten, 42 seconden is de achterstand. En inmiddels is die kopgroep ook bezig met de afdaling. Sebas, hebben zij er nog geloof in eigenlijk? Ja, dus ze werken nog wel goed samen. Maar afdalen is het niet hoor, wat, uh, wat volgt naar die van de korte Villefranche. De weg die, uh, loopt hier zelfs even vlak. En als je ook kijkt naar het uh, relief van de etappe... volgt er, als het goed is dadelijk wel, een hele korte afdaling. Maar daarna blijft het toch eigenlijk klimmen. Zo tot kilometer 118 ongeveer. We hebben er nu trouwens zo'n uh, 101 op zitten in deze etappe. En dan gaan we echt dalen. Dan gaat het in vliegende vaart in de richting van het laatste beklimmetje en in de richting van de finish in Carmo. Maar de voorsprong blijft dus maar klein... Binnen de drie minuten, inmiddels twee minuten en vijftig seconden zag ik zojuist staan op dat gele bord. Voor Di Gregorio, Minar, Fischo, Alvarez, Marcato en De La Place. En dat betekent voorsprong minder dan drie minuten. Dat volgens de nieuwe reglementen de gastenwagens er tussenuit zouden moeten. Maar de drie gastenwagens die hier om ons heen zitten, die rijden nog altijd achter de kopgroep. De weg is breed genoeg, dus dat moet dadelijk op een veilige manier kunnen. De zes is nog vooruit, maar de voorsprong onder de drie minuten. Leontien van Morsel, tot slot. Mag ik met jou nog even het podium doornemen voor over twee weken in Parijs? Wat denk jij? Je hebt al gezegd, Evans ziet er goed uit, hè? Ja, ja, ik, denk dat, uh, ja ik denk dat Evans de, de tour winnend af gaat sluiten. En dan uh, Slackie. Ja, en Ik, ik weet niet, ja, ik hoop Geesink. Ik denk dat Contador die gaat opgeven. Ja, ja, ja ik vind uh, alles wat ik zie en op het moment dat hij in beeld gebracht wordt... Hij kijkt alleen maar moeilijk. En uh, ik heb echt het idee dat het uh, vanuit zijn grote thee moet komen. Ja. Volgens mij is het beste eraf. Oké, okay, dankjewel. Leuk dat je hier wilde zijn. Dit was uh, het tweede uur van Radio Tour de France. Straks gaat Tom van het Hek verder samen met Aard Vierhout. En we blijven de koers volgen. Tot half zeven vanavond zijn we. Wat mij betreft graag tot morgen. Veel plezier nog.